Ik heb u graag dat plezier gedaan. Dan gaan we naar agenda punt 3: ingekomen stukken en mededelingen. U heeft de lijst ingekomen post ontvangen. Zijn daar vragen over de wijze van afdoening. Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Zijn er mededelingen van de zijde van het college? Volgens mij is dat niet het geval. Dan gaan wij door naar agenda punt 4, en dat is het vaststellen van de agenda. Zijn er verzoeken uwzijds tot wijziging? Mevrouw van der Veld en mevrouw Geurensson, in die volgorde. Mevrouw van der Veld. Uh, niet zozeer tot wijziging, maar ik neem aan... omdat wij de notulen van 23 november hebben gekregen... dat die ook bij punt 5, bij het vaststellen van de notulen erbij horen. Dank voor uw nuttige suggestie. Wij voegen aan punt 5 toe. Vaststelling notulen 9 en 10 november en 23 november... tenzij één uur die nog niet heeft gelezen... Dat zou kunnen. Dat is niet het geval, dan is de agenda op dat punt gewijzigd. Dank u wel. Mevrouw Geurendson. Voorzitter, gelet op de behandeling in de commissie en het feit dat er al een zienswijze is ingediend, wil ik voorstellen om agenda punt 10 toe te voegen aan de hamerstukken. Ja. Ja. Um. De enige partij die in de commissie daar een voorbehoud heeft gemaakt in verband met overleg was D66 volgens mij. En D66 heeft toen gezegd dat er een vraagteken was. Wilt, wilt u gebruik maken van het bespreken van het stuk of zegt u het gaat mee naar de hamerstukken? Het eerste voorzitter. Dan laten we het zoals het is. Meneer Barwitz, u stak uw hand op. Dat is uiteraard ter begroeting, maar niet ter interruptie, begrijp ik. Goed. Ter geruststelling voor u en de luisteraars, uiteraard heb ik al een hand gehad van meneer Barwitz. Zijn er nog anderen die een voorstel tot wijziging? U merkt het. Wij gaan naar agenda punt 5. Dat agendapunt is aangevuld en wij beginnen bij het vaststellen van de notulen van 9 en 10 november. Zijn daar wat u betreft nog opmerkingen, suggesties? De wethouder, meneer Zonbergen. Ik heb uh, aan de griffie een aantal opmerkingen gemeld en die, die zijn verwerkt. En ik hoor de griffier zeggen dat die zijn verwerkt. Andere nog, Meneer de voorzitter. U, mevrouw van der Veld, ja, u bent uit beeld, maar dat ja. nu in beeld. Ja, dank u. Um, ik heb die opmerkingen al vaker gehoord... dat bepaalde dingen naar de griffier zijn doorgemeld en inmiddels verwerkt. En toch zou ik het prettig vinden als die in het openbaar behandeld worden... Want als uh, Jantje Pietje voor uh, iets uitmaakt, dan zou het toch fijn zijn als Pietje ook weet dat Jantje het anders bedoeld heeft. Ja, ik, ik snap wat u zegt, maar die, die afspraak Even. geldt alleen voor textuele uh, wijzigingen die inhoudelijk niet relevant zijn, want anders gaat het wel via het openbaar debat. En ik kijk de rivier aan en die knikt instemmend ja. Okay. Dus het gaat enkel en alleen om textuele wijzigingen. Ja, maar... dan, want dat is wel efficiënt om u daar Textuele niet... Textuele wijziging kan een behoorlijk nee, verschil nee, betekenen in het verslag, ja. maar... Okay. Niet inhoudelijk. Als het inhoudelijk niet verandert, nee. dan kan ik me daarin vinden. Da daar moeten we elkaar op durven aan te spreken. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Dan, is het... dan zijn de notulen van 9 en 10 november de begrotingsraadvergadering vastgesteld. Dan ga ik naar de notulen van de vergadering van 23 november van dit jaar. Mevrouw van der Veld. Ja, er is uh, klaarblijkelijk iets heel vreemds gebeurd op pagina 3. Uh, ongeveer in het midden, dat begint goed hoor. De heer Bouwberg-Wilson, nou. die zegt het een en ander, dan wordt aangehaald mevrouw van de Veld. Dat klopt ook nog. Dan nog een keer de, hoop, de heer Bouwberg-Wilson, -Bouwberg sorry. En uh, ja, dan begint het een beetje te dwalen. Want op pagina 3. Mevrouw van de Veld geeft aan dat de druk op de schillen groter wordt. Dat klopt nog. En dan staat er, de heer Bouwberg Wilson meent dat er langs heen wordt gesproken. Dat is een opmerking van mij geweest. Dus van mevrouw van der Veld. Uh -huh. En dan staat er, GBZ is van mening dat zij naar de bewoners heeft geluisterd. Nee, dat was OPZ. En, uh, nou ja, goed, GBZ dient dus wel amendementen in. Maar er zit een, een, een rare... GBZ heeft niet geluisterd. Uh, GBZ heeft juist wel geluisterd. En uh, nee, goed, daar zit in ieder geval iets in wat niet helemaal klopt. Ja. Dat zal even nageluisterd moeten worden hoe dat nou precies zit. De, maar de, de, de, vier... de personages worden iets wat verward ja. daarin. Dus ik luister dit onderdeel nog even na en komt met een aangepast voorstel. Oké. Okay. Ja, dank u. Zijn er nog anderen die op ten aanzien van de notulen van 23 november een opmerking wensen te maken? Dat is niet het geval. Dan stellen we ze vast met die kanttekening dat op pagina 3 het genoemde onderdeel wordt aangepast in overleg met de betrokkenen. Ja? Dames en heren, de lijst van toezeggingen. Zijn daar eeuwenzijds vragen over? Meneer Demmers. Shh. Nou, Dank u wel, voorzitter. Ik had uh, de wethouder gevraagd of hij uh, uitsluitelijk zou kunnen geven wat hij nou vond over het uh, aanvragen van uh, de mogelijkheden die de crisis- en herstelwet biedt. En hij zou voor het eind van het jaar daar het een en ander over zeggen. Um, ja. Meneer Taters, volgens mij heeft u de tussen gedaan, klopt dat? Ja. Kunt u er iets over zeggen? Het is nog niet het eind van het jaar. Voorzitter, dat is juist hetgene wat ik wilde zeggen. Dank u. Dank u wel, voorzitter. Andere nog? Dan is ook die lijst vastgesteld en gaan wij door naar de hamerstukken. Wij hebben een groot aantal hamerstukken. Ik loop ze even met u door, want een van de hamerstukken is textueel iets aangepast... in verband met de nieuwe wetgeving. Maar ik hou het u even voor, zodat u zich het realiseert. Verordening ruimte- en inrichtingsvereisers peuterspeelzalen 2010 is niets veranderd. Het voorbereidsbesluit bestemmingsplan Centrum. Daar is de tekst aangevuld met de volgende zin. En binnen de aangegeven vlakken op de digitale verbeelding. Dat is de toevoeging en die houdt verband met de digitalisering van bestemmingsplannen... En dan moet je dat juridisch verwijzen. Inhoudelijk maakt het niet uit voor het besluit. Er is een besluit erfgoedverordening Zandvoort. Vervolgens is er de vervanging afzetcontainers, de begrotingsrapportage 2010-2, de OZB-verordening 2011-1 en tot slot het kredietvergunningverlening handhaving Louis davids Kereen, Alles is hiermee vastgesteld. Dat brengt ons naar agendapunt 7. En dat is de parkeerverordening en parkeerbelastingverordening van 2011. U heeft na aanleiding van de commissiebehandeling al gezien dat het stuk ten aanzien van Oostbuurt en Park Duikwijk is aangepast op uw verzoek. En als ik het goed heb gelezen, zijn er dan nog een paar discussiepunten. Wie wenst in eerste termijn het woord? Kijk even rond. Mevrouw van der Veld, meneer Paap, meneer Babits, anderen nog in eerste termijn, meneer Kramer. Dan gaan wij in deze volgorde beginnen. Mevrouw van der Veld. Dank meneer de voorzitter. Um... Vandaag is aan u rondgestuurd een amendement... om inderdaad het, het, het ongelijke voor het Louis-Davidskaree aan te pakken... omdat er in deze parkeerverordening is opgenomen. Bij deze wil ik dus ook aankondigen dat, we, dat wij het amendement zullen indienen... samen met Sociaal Zandvoort. Ik wil u ook vragen om daar nog even goed naar te kijken... omdat er gewoon een bepaalde ongelijkheid in zit ten opzichte van andere bewoners... Buiten dat eh, zijn er twee dingen opgevallen. En dan ga ik even met u naar pagina 7 van eh, de parkeerverordening aan zich. Daar staat bij eh, 3.2a. Tweede zin. Per zelfstandige woning kunnen maximaal twee bewonersvergunningen worden verleend. Dat is gewoon een gegeven. Dat was al zo heb ik op zich ook niets. Nou ja, ik heb wel wat op tegen, maar oké, okay, het is nou helemaal zo. Uh, dan gaan we kijken naar de belastingverordening en daar kunnen we heel erg de fout in gaan. Want in de belastingverordening wordt er gesproken over een bewonersvergunning op pagina 17. En daar kunnen we ons behoorlijk op glad ijs mee bevinden. Want de bewonersvergunning is namelijk de omschrijving die we gaan gebruiken in het uh, parkeerbeleid 2010. En ja, dan zou men daar kunnen aan afleiden dat het maar 40,50 euro gaat kosten... in plaats van de voorgestelde 80 euro. En Maar 27 voor de eerste. Dus uh, mijn vraag is om dat heel snel aan te passen. Anders kunnen mensen daar inderdaad rechten aan ontlenen. En ja, we zijn het allemaal niet eens met het plan. Maar we denken wel mee met het plan. Verder is ons opgevallen dat op uh, pagina 5... Uh, sorry, pagina 8... Ook weer van de verordening aan zich. Daar wordt gesproken over. Per zelfstandige woning kan maximaal één belanghebbende vergunning worden verleend. Nou, dat was een gegeven feit. Als ik dan weer kijk naar de verordening qua belastingen. Op pagina 18. Dus pagina 8 van de 1, 18 van de ander. Kan wat verwarrend werken. Dan staat er het tarief van een parkeervergunning te behoefte van een bewoner. Op grond van artikel 2 onder B van deze verordening. Nou ja. Noemt het allemaal maar op. 108 euro voor de eerste vergunning. En 162 voor elke volgende. Terwijl dus in de verordening staat dat er maar één per zelfstandige woning kan worden afgegeven. Door het in de belastingverordening op te nemen dat het er wel twee kunnen zijn of meer, elke volgende. Krijg je dus inderdaad weer dat mensen daar bepaalde. Ja dingen aan kunnen ontlenen. En ja, ik vraag me af of je dat moet willen. Wij vinden van wel. Want je moet uh, iedereen een vergunning gunnen. Maar dat is dan een ander verhaal. Alleen dit staat gewoon zo op elkaar... dat ik u daar even op wilde wijzen. Om er even naar te kijken. Dat moet tekst wel aangepast gaan worden. Want ja, dit klopt dus niet. En dan wilde ik even terug naar het amendement. Um, ik heb hierover gesproken... ook met uh, een andere partij... Die heeft zich helaas eh, nou ja, teruggetrokken uit het feit om dit amendement in te dienen. Waar gaat het nu feitelijk om? 23 november hebben wij hier met z'n allen een parkeerbeleid aangenomen. Dat parkeerbeleid staat voor dat er een gelijkheid is onder alle burgers van Zandvoort. Alle burgers in het bewonersgebied. Dat bewonersgebied dat bestaat natuurlijk uit meerdere delen. Nu worden mensen, omdat ze dus in het centrumgebied van Zandvoort gaan wonen. Gaan wonen of al wonen. Want er zijn ook woningen die daar gewoon blijven. Die tot, tot, tot op dit moment Louis Davidscare behoren. Die mensen die mogen dus geen extra auto. Die mogen dus maar één auto. En daar moeten ze dus per maand 100 euro voor gaan betalen in de parkeergarage. En daarbuiten een tweede auto. Laat staan een derde auto. Dat kunnen ze dus gewoon wel vergeten. Ja, ze mogen dan nog een abonnement nemen... tegen de marktconforme prijs van ongeveer 140, misschien wel 150 euro per maand. Ja, dat, dat is natuurlijk een rechtsongelijkheid die we niet met z'n allen moeten willen. Ik heb ook in het amendement vergeleken met uh, inderdaad bewoners van het complex uh, hier links van ons... en voor de mensen aan de overkant rechts van jullie, boven de ABN. En die mensen die hebben dus een appartement met inderdaad de parkeergelegenheid in de parkeergarage... en die vallen onder dezelfde regels. En die zouden dus wel een vergunning mogen aanvragen... voor een tweede of derde auto. En deze mensen dus helemaal niet. Die mogen geen vergunning. Dat betekent ook dat ze dus geen gebruik mogen maken... van de faciliteit van het bewonersparkerengebied. En ja als ze daar al gebruik van zouden kunnen maken... er is een, inderdaad een brief van de wethouder overgekomen dat er dus gebruik gemaakt mag gaan worden van bezoekerspassen. Maar ja, ook dat is nog niet opgenomen in, uh, in de nota. En uh, ja, wij vinden dit zo'n rechtsongelijkheid, dat we dit gewoon op dit moment willen rechtzetten. Dat mensen die ook in het Louis-Davidskaree gebied gaan wonen, dat die dus gewoon voor de tweede auto een vergunning kunnen aanvragen voor het bewonersparkeergebied. Dan was er nog iets uh, over de belastingen. Uh, vandaag is binnengekomen een brief... over uh, het, uh, het BTW-heffen op uh, ja, slagboomparkeren. Het bestaat officieel niet, dat woord. Maar het maakt wel duidelijk waar we het over hebben. En helaas, uh, ja, in de eerste instantie leek het zo goed nieuws... dat de Hoge Raad had uitgesproken... dat er geen BTW geheven hoeft te worden. Maar uh, ja, volgens de informatie vandaag moet het dan dus wel... Dus ja, ik, ik wil ook een beetje weten hoe de rest van de raadsleden erover denkt hoe we daarmee om te gaan. En dan wil ik het in de eerste termijn even ophouden. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Paap. Dank u, meneer de voorzitter. Ik had zo een beetje dezelfde vraag als uh, mevrouw Van der Veld. Uh, alleen over het LSC uh, wil ik toch nog iets aanhalen. Je hebt daar ook sociale huurwoningen. En uh, ja, je hebt er ook meer met twee auto's, net zoals in Oud-Noord en... Uh, andere wijken, die komen straks wel in aanmerking voor meerdere parkeervergunningen. Dus bewonersvergunningen heb ik het dan over. En dan wil ik weten van de wethouder op artikel 3, 3.1. Het college kan de aanvraag in vergunning verlenen voor het parkeer op belanghebbende parkeerplaatsen en parkeerautomaatplaatsen. Nou, daar staat dan een heel verhaal. Graag wil ik uitleggen wat u nou mee bedoelt. En dat was het eigenlijk, uh, verder heeft uh, mevrouw van der Veld al het ene onder gezegd, uh, meneer de voorzitter, dus uh, ik houd hierbij voor de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Barits. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nou, GroenLinks uh, gaat alleen gaat in eerste als we even positief beginnen, dat is dat we het een goed stuk vinden van de, van de wethouder. Uh, het is helder en duidelijk, dus daarvoor dank. Uh, daarnaast hadden we al in de commissie aangegeven dat we tegen deze parkeerbelastingverordening uh, zouden stemmen, uh, omdat we het niet... het uh, ...moment vinden om gezien de, lo de moeilijke lokale uh, economische omstandigheden... ...om dan het, uh, het tarief te verhogen. En dat is het voor wat uh, GroenLinks betreft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bawitz. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat zijn een heleboel vragen die uh, mevrouw van den Veld ...dat meer technische vragen zijn die niet plaats moeten vinden hier in deze vergadering... Uh, daar wil ik wel op terugkomen op het abonnement. Uh, ik heb er ook over nagedacht. Om die bewoners van uh, het LDC. Alleen ik denk dat wanneer je zoiets wil doen. Zoals mevrouw van der Veld voorstelt. Dat je dan ook met nieuw beleid moet komen. Ik wil de wethouder graag meegeven. Dat uh, wanneer er zeg maar nieuwe projecten in het centrum uh, worden gerealiseerd. Dat uh, daarbij dus de bewoners of de nieuwe toekomstig bewoners. Uh, er uh, mee bekend moeten zijn. Dus dat zij... ...niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning. Dus dat, dat niet alleen voor het LDC gaat gelden... ...maar voor alle toekomstige projecten in het dorp. Want we zitten nou eenmaal met een schaarste. Dat is niet zo uh, naar voren gekomen in de nota. Ik begrijp nu uh, uh, dat dit uh, los een bevoegdheid is geweest... ...waar men heeft gezegd van nou, de bewoners in het LDC... ...die komen niet in aanmerking voor een, uh, voor een vergunning op straat... ...maar wel voor de, gewoon voor de bezoekerspas. Ik alleen, wanneer u dat uh, zou willen doorzetten, dat u daar wel met beleid voor moet komen. Dus dat het eventueel dan voor 2013 ook meegenomen moet worden in het nieuw te vormen uh, bewonersparkeren. En daar wil ik mij laten voorzitten. Dank u wel, meneer Kramer. Tot slot, meneer baber -Vilsen. Dank u, voorzitter. Uh, het is zo dat ik vind, de achterliggende gedachte van uh, GBZ vind ik, uh, vind ik sympathiek, omdat men eigenlijk uh, probeert... Om de mensen in het LDC in een gelijke positie te brengen als elders in, uh, in Zandvoort. Alleen, we hadden van meet af afgesproken dat er in het LDC, uh, in dat plangebied waar we het over hebben. Uh, parkeren op Maaiveld niet mogelijk zou zijn. We wilden daar geen auto's hebben. En dus was de, de, de gedachte, dan moeten we dus de mensen faciliteren wat betreft het parkeren ondergronds. Dat is dan ook de reden waarom er een tarief is van 100 euro voor een zwergplek. En 200 euro voor een vaste plek, als men het wil. En dat betekent dat als men daar gaat, zich wil vestigen. Eh, en men dus voor de keus komt te staan. als men een auto heeft om daar te gaan wonen. ja, dan moet je natuurlijk afweging maken. of je dus die, eh, die parkeerplek daar nodig hebt. en of je dat wil gaan betalen of niet. Eh, Niemand verplicht je om daar te gaan wonen. Als je dat leuk vindt, dan is dit dus daar de consequentie. Maar ik zou toch wel graag aan de wethouder willen vragen. Eh, of er wellicht een mogelijkheid is om voor mensen die daar wel willen wonen... maar niet in een parkeerplaats willen staan... onder onze parkeergarage willen staan... de mogelijkheid zou kunnen worden geboden... om, zoals we dat nu met de herstructureringsvergunning te doen... om dat in een ander gebied te doen. Hebben we daar voldoende plek voor? Is even in praktische zin de vraag. En als dat mogelijk zou zijn... Nou, dan zouden we misschien in die richting iets kunnen, kunnen verzinnen. Aan de andere kant ben ik het wel met de heer Kramer eens van, uh, van de VVD... die zegt van ja, we hebben nu eenmaal in Zandvoort buurten... waar er gewoon per definitie uh, minder parkeerplekken zijn als auto's. En dat betekent dus dat je uh, niet altijd in de gelegenheid bent... om, ook al wil je dat heel graag, uh, te faciliteren. De vraag is dus even, waar, waar hebben wij nog mogelijkheden op dit punt... en waar hebben we die niet... En vervolgens zou ik iets, iets willen zeggen over het amendement van GBZ. Mevrouw van der Veld, u wenst een interruptie eerst. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ja, Die interruptie wenste ik eigenlijk net al bij de heer Kramer te plegen... maar toen dacht ik, nou, ik wacht even af hoe anderen erover denken. Maar ik zou eigenlijk van meneer Bouwberg willen weten... hoe dit nou mee omgaat dat we niet in wijken denken... Zandvoort is één grote wijk. Hoe kun je dan toch weer gaan zeggen dat bepaalde wijken een te hoge parkeerdruk hebben? Die mensen die mogen aan de schillen, die mogen buiten de schillen, die mogen. I iemand in die, die een vergunning heeft voor, uh, laten we zeggen, Oud-Noord, die mag gewoon zijn auto gaan stallen in, uh, in Tranendo. Dus ik begrijp het probleem niet. Juist omdat je er één grote wijk van gemaakt hebt, kun je dit soort uitzonderingsposities eigenlijk niet toestaan. Hoe denkt u daar nou over? In de Kerkstraat kun je ook niet parkeren. En uh, dat betekent uh, gezien de, de, de, de, de wijze waarop wij zeg maar, het LDC-gebied willen inrichten... Uh, ...komt gewoon overeen met een voetgangersgebied. Daar willen wij gewoon geen auto's. Dus dat is de reden waarom er dus niet sprake is van een vergelijkbare situatie... ...in een andere wijk waar je gewoon met auto's kunt rijden. Meneer Bauer, van der Veld, kort. Ja, daar wil ik dan toch even op reageren. Wij volkomen gelijk in de Kerkstraat kan men niet parkeren. Sterker, je kunt er niet eens in rijden... Ja, tot 11 uur s morgens. Maar ook die mensen worden gefaciliteerd met bewonersvergunningen. Dus waarom de bewoners van het louis dan niet? Ja, dat is dus precies de reden waarom ik de vraag aan de wethouder heb gesteld... die ik net heb geformuleerd. Meneer Bouwer Vilson, u wilde ik nog iets, iets over het abonnement van GBZ zeggen, volgens mij... Ja, dat wil ik doen, maar u begrijpt dat ik dan eerst even de reactie van de wethouder belast afwachten. Oh, nee, dat had ik niet begrepen, maar goed dat u het zegt. Volgens mij hebben we de eerste ronde even gehad. Wordt de meneer Sandbergen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, ik zal beginnen met de makkelijkste dingen. De eerste, de punten die mevrouw van der Vel terecht aangeeft over de discrepantie tussen de verordening en de belasting. Die we, gaan we tekstueel aanpassen, zoals we dat hebben afgesproken, ook in de commissie uh, Raadzaken, ja, wat mijn, mijn collega-wethouder Toon heeft gedaan, heeft hij ook twee terechte punten aangegeven. en Dat uh, gaan wij aanpassen. Uh, dat is dat, bij deze de toezegging. Uh, uw punt over belasting. ja, Ik heb u geprobeerd zoveel mogelijk te faciliteren uh, uh, op de vraag die u mij op 1 december heeft gegeven. Uh, uh, Gegeven over een exploitatie te geven over Parkeerterreinen Zuid. Ik dacht van ja, als ik u eerst de informatie geef over waarom ik die gegevens niet kan geven vanwege de uitspraak van uh, de belastingadviseurs die ik heb. Dan denk ik van ja, dan anders had ik verspilde moeite gehad. Ik ben het met uh, Het is sowieso gegaan dat de Hoge Raad op 5 oktober een uitspraak heeft gedaan en uh, de Rijksoverheid heeft alweer een reparatie erover gedaan. Dus vandaar dat ik uh, er niet op uw vraag kon ingaan. Um, meneer Paap die had een vraag over 3.3.1 wat bedoelt nou het college kan op aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbende parkeerplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen als een bewoner naar ons komt die zegt van ik wil graag een parkeervergunning dan kunnen wij dat verlenen, dat staat er um, en dat geldt ook, sorry meneer de voorzitter, interruptie dat geldt ook voor bewoners van het LDC dan? Dat staat eronder. Maar u vraagt me juist expliciet op die ene zin. Dus daar krijgt u van mij een antwoord. Um, dan het amendement wat erbij allemaal hoort. Uh, het is wel voor mijn periode geweest. Dus uh, u begrijpt dat ik me uh, heb behoorlijk moeten inlezen de afgelopen periode. Over de LDC garage. Bij de start van de LDC garage hebben we met elkaar afgesproken... dat er plekken zijn voor de bewoners van het LDC pand... Voor de bewoners voor de aanhoedlocatie. Die, die gaan parkeren op LDC 1. Daar hebben wij uh, gerekend met een aantal kentgetallen. 1,4 voor sociale huurwoningen. 1,5 voor middelwoningen, zoals we dat noemen. en 1,7 voor het duurdere segment. Daar is ook de hele exploitatie op gestoeld. van de hele, hele LDC-garage. Uh, de woningen die worden op dit ogenblik. Gekocht, verkocht met een verplichte afname van een parkeerplek. Daar ook gelijk uw antwoord op uw vraag van hoe gaat het nou? Nou, het is opgenomen in het appartementsrecht. Dus met andere woorden, je bent gewoon verplicht om het af te nemen. Um, als het abonnement van mevrouw van der Veld wordt aangenomen... Ja, dan uh, zie ik wel een klein probleempje ontstaan. En dat is misschien chargeer ik dan wel een beetje. Een klein probleempje. Het is een groot probleem. Want wat wij dan vermoeden is dat de garage uh, wordt ontvolkt. Met andere woorden, hij komt leeg te staan. En de druk gaat richting de buurt. Dus met andere woorden, we krijgen parkeerdruk op niet gewenste plaatsen. Daarnaast hebben we dan ook gelijk ook een gat in de exploitatie... die we hebben vastgesteld in 2007 bij de Marsplan LDC. En misschien ook dan de richting uh, meneer Kramer en meneer bouwberg uh, wilson Het is ook een precedentwerking voor anderen nog te bouwen... ...bouwprojecten, zoals de uh, LDC2-garage. Als u bijvoorbeeld nu gaat zeggen van ja, uh, dat staan we toe... ...het LDC2 is daar ook opgestoeld tot er uh, bewoners parkeren... Uh, ...de bewoners daar in een garage ondergronds gaan parkeren. Graal van der Veld. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer Zaltbergen, ik hoor u net iets zeggen... En ik, ik blijf eigenlijk nog maar net aan goed zitten. Want, ja, nee, ik, ik, ik had echt van van, veld, een korte van... Ik, ik, ik, ik, uh, ik, ik ga straks onder die tafel, want eigenlijk is het slagwekkend dat u dat zelfs probeert te zeggen. U gaat zeggen dat het parkeergarage leeg blijft. Terwijl, als we het parkeerbeleid 2010, wat zojuist aangenomen is, ernaast leggen... Dan betekent dat dat als jij een poet hebt, een parkeergelegenheid op eigen terrein, dat je voor die auto geen vergunning krijgt. Dus hoe kan nou die garage dan weer leeg blijven? Terwijl je maar één vergunning krijgt. Ik, ik, ja, ik vind het jammer om Meest, te zeggen, nee, maar het lijkt erop. Meneer uw vraag is duidelijk. Nou, het ja, de, lijkt erop, in mijn ogen, dat het parkeerbeleid bij u nog niet duidelijk is. En, ja, ik, ik vind dat heel vervelend praten zo op deze manier. Wethouder Sandberg heeft het woord. Wat ik probeer te zeggen, mevrouw Van der Veld, is uh, er is gerekend met 1,4 parkeerplek per woning. Dus met andere woorden, als we dit beleid gaan aannemen, dan gaat er bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen 0,4 plek verdwijnt. En dat is dus een gat in de exploitatie. Dat probeer ik ermee te zeggen. Niet dat die leeg komt staan, ik zeg dat het wordt ontvolkt. Dat die leger begint te staan. Dat probeer ik u aan te geven. Het verschil tussen de ABN AMRO en de LDC garage... Meneer Paap, korte vragen. Ik krijg een beetje het gevoel dat u zegt... bewoners van het LDC moeten maar zorgen dat de garage financieel gezond blijft. Dat, dat zegt u eigenlijk een beetje. Het gaat om het geld. Meneer Roudersand Het enige wat ik u probeer aan te geven is dat u een besluit heeft genomen in 2007... aangaande de masterplan LDC en de besluit om een garage uh, aan te leggen met de, een daarbij horende exploitatie... en als je daarvan af gaat stappen, dat betekent, heeft dat financiële consequenties. Dat probeer ik inderdaad aan te geven. Maar dan met heel veel woorden. Meneer Sandberg heeft het woord, die maakt eerst zijn betoog af. Aanvullend kunt u nog een vraag ter verduidelijking stellen. Het verschil tussen de ABN AMRO garage en de LDC garage... dat, wil ik, uh, dat is ook uw vraag, van waar staan we een verschil onder... Het verschil in ons oog is dat wij expliciet hebben aangegeven, aangegeven dat de LDC uh, op uh, bewoners daar gaan parkeren. Dat is wat u betreft meneer Zonbergen. Zijn er nog vragen ter verduidelijking? Mevrouw van ja. der Veld. Ja, er blijft inderdaad nog een vraag bij mij over. In 2007 is er een besluit genomen. Maar in 2007 was nog niet te vermoeden, dat was zelfs tot een paar maanden geleden nog niet te vermoeden... dat er een parkeerplan voor heel Zandvoort zou worden aangenomen. Dus die aannames die in 2007 heel logisch waren... betekende ook mensen die dus een woning zouden aanschaffen in dat gebied... hadden het idee van, nou ja, dan zet ik hem toch op de Koninginweg neer, die tweede auto. Ja, dat plan, dat is hun weggevallen. Wat is uw omdat vraag... er een parkeerbeleid voor heel, voor heel Zandvoort is. Maar hoe denkt u daar nou over? Ik, ik, en meneer Simon stak zijn vinger ook op. Heeft u een vraag, aanvullende vraag voor de portefeuillehouder? Ja, ik heb nog een aanvullende vraag, voorzitter. Want ik wilde graag het advies van de portefeuillehouder voor, de portefeuillehouder voor het abonnement hebben. Ten aanzien van het abonnement. U wilt het uit zijn mond. Meneer Sandbergen. Destijds, toen wij de parkeerexploitatie hebben aangenomen, is het uitgangspunt geweest dat de LDC er niet zou inzitten. En op de vraag van meneer Simons, ik ontraad ook het amendement. Goed. Tweede termijn. Wie wenst in tweede termijn het woord? Ik inventariseer even. Meneer Paap. Kijk even rond. Niemand anders in tweede termijn? Meneer Babberg Wilson niet, wil niet reageren op het amendement. In tweede termijn. Meneer Paap. En als eerste. Ja, dank u meneer de voorzitter. Toen we met het parkeren begonnen. wouden we juist verhelzend voor het één systeem hebben. Nou gaan we toch weer een beetje afwijken. En uh, misschien hebben we toch wel een verkeerd besluit genomen in 2007 om te zeggen: alles moet onder de grond. Want nu moeten bewoners die daar gaan wonen. of het nou sociale huurwoningen zijn of uh, koowoningen. die uh, kunt u hiernaast even uw mond houden. Want. Uh, ja. Dat zegt u van onder ook altijd. Meneer Paap, gaat u verder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, bewoners moeten nu eigenlijk een beetje gaan bloeden voor wat we in 2007 besloten hebben. Dus ja, waarschijnlijk hebben we toch een verkeerde besluit genomen om te zeggen van uh, nou, alles moet maar onder de grond. Misschien hadden we toch boven de grond uh, uh, moeten parkeren, dan hadden we dit probleem niet gehad. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Baber-Gilson. Oh, oh, excuse, meneer Kramer. <laughs> Ik dacht dat u voor de tweede termijn aanmeldde. Nee, meneer Kramer, interruptie. Nee, een korte vraag ook aan de heer Paap. Het is natuurlijk wel de vrije keuze van de mensen die er nu komen wonen om die woning dan op dat moment te accepteren. Meneer Paap. Uh, sommige bewoners uh, hadden zich al ingeschreven voordat ze wisten dat die zou komen. Jawel, jawel. jawel. De, de Kei, ook over de Kei, die zegt van uh, je bent zoveel kwijt uh, per maand. Sommigen wisten dat Uit, toch niet eens. Dat wisten ze toch, voor, wist toch voordat ze tekenden? Nee, dat was pas later. Nee, het... Jawel, jawel. Dat hoor je ook van mensen. He. Moet je maar luisteren. Heer Baba Wilson. Ja, Voorzitter, om even om dat laatste in te gaan. We hebben allemaal als raadsleden uh, brieven ontvangen die uh, van een tegendeel getuigen. En die aangaven dat men het onbillig vond dat als men daar ging huren dat je dan 100 euro voor een zwerfplek moest betalen. Dus met andere woorden, het was bekend voordat men daar ging huren. Uh, ik heb uh, kennis genomen van het standpunt van de wethouder. Ik begrijp dat het anders tot, uh, tot grote problemen waar het de exploitatie betreft zou leiden. Het was inderdaad zo dat dit inderdaad metafaan niet de bedoeling was dat we het LDC op Maaiveld zouden gaan parkeren. Dat dat mede ook aanleiding was tot het besluit om de tweede parkeergarage onder andere aan te leggen. Uh, en Ik begrijp dat de wethouder het, het amendement onderraad. Wij zullen het niet steunen. Dank u wel meneer Baber-Gwilsson. Ik kom nog even terug naar mevrouw Van der Veld. Want de formaliteit vraagt, want volgens mij heeft u de essentie van het abonnement al verteld. Uh, alleen dat moet formeel nog worden ingediend. Ik had dat eigenlijk in uw woorden gelezen. Maar wilt u dat nog even herhalen voor de microfoon? En het voorstel ook doen. Mevrouw van der Veld. Ik zal het uh, heel formeel doen, maar het eerste stuk sla ik over. Ik helemaal mee eens. Overwegende dat. De parkeernota 2010. Als uitgangspunt, uitgangspunt heeft één vergunning voor heel Zandvoort uitgezonderd Nieuw-Noord en Bentveld. De parkeernota 2010 uitgaat van gelijke rechten... voor alle bewoners in het bewonersparkeergebied. En overwegende dat in artikel 3.1... van de voorgestelde parkeerverordening 2011... vermeld staat dat aan bewoners of bedrijven... die woonachtig dan wel gevestigd zijn... in het Louis-Davidskaree, LDC... geen vergunningen worden verleend. <coughs> overwegende dat de toekomstige bewoners... ...en ook huidige bewoners en bedrijven van het Louis Davidskeré... ...daardoor ernstiger nadat worden ten opzichte van overige bewoners. Sorry, ja. ik raak er helemaal geëmotioneerd van. Ja. Ten opzichte van overige bewoners van het bewonersparkerengebied... ...waarbij een gelijke situatie geldt. Bijvoorbeeld bewoners van het complex boven de ABN AMRO... Is, ...is dus ook in het centrum stelt voor het besluit als volgt te wijzigen, de tweede zin van artikel 3.1 van de voorgestelde parkeerverordening 2011, vergunningen voor, en dat sluit dan met Louis Davidskeré, te laten vervallen, de toelichting aan te passen en dit ook indien van toepassing in de parkeernoten 2010 aan te passen. Ondertekend door fractie GBZ en fractie Sociaal Zandvoort. Dank u wel, mevrouw van der Veld. ...wenst 1 uur nog iets aan dit debat in tweede termijn toe te voegen. Als ik het goed heb begrepen, niet. Wethouder, nog behoefte aan een tweede ronde, niet het geval. Dan concluderend eh, zie ik dat er twee technische aanpassingen in het stuk nog dienen plaats te vinden. Dat kan op een aantal manieren. Ik zal het u makkelijk maken, we kunnen schorsen en dat nu gaan doen. U kunt een mandaat geven aan de griffier... Om indachtig uw uh, opmerkingen dat later aan te passen. Want dat, het is volstrekt helder waar we heen gaan. Of we houden alles aan. Ik stel voor dat we de griffier het mandaat geven om die technische aanpassingen te doen. Akkoord. Het zijn technische aanpassingen. Het gaat over de problematiek pagina 7, pagina 17, pagina 5, pagina 18. Zoals mevrouw van der Veld heeft aangestipt. Meneer de voorzitter, uh, ik zou toch heel graag even willen schorsen. Als u dat goed vindt. Op dit onderdeel of op een ander onderdeel? Over wat u heel snel voordat ik kon reageren had afgesloten. Namelijk over het onderwerp wat we net besproken hebben. Over de parkeerverordening en het amendement. Ik had nog niks besloten. Ik zeg ik stel voor. Oké, oh, oké. Okay. Okay. U... Volgens mij. Maar we luisteren de band aan. U vraagt een schorsing. Hoeveel minuten heeft u nodig meneer De Vries? Een paar minuten maar. Vijf minuten geschorst. Ja, dank u wel. Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Maar ik denk wel dat het van het Veld een punt heeft. Ik, eh, ik vind dat ze zeer zeker een punt hebben. Ja. Er is ongelijkheid. Ja. En wat moet je met die 14e auto? Ja, de, de vraag is: ik, ik heb niet 1, 2, 3 de, de plattegrond van het LDC in de toekomst voor, voor ogen. Kunnen ze er wel parkeren? Dat uh, nee, want de Prinsessenweg blijft wel gehandhaafd in het plan. De vraag of daar parkeerplaatsen komen, ik denk het niet. Nee, het Zo, ik heb niet. ze niet gezien. Nee, wel. want de, de, de bewoners ook, die gaan in die andere parkeergarage, in die rug ja. rugwoningen zeg maar. De grote parkeergarage moet gebruikt gaan worden. Met ja. name over de mensen die dan boven de brede schaal wonen onder andere. Ja. En dus ja, ik denk dat dat besluit wat Willem Paap zegt van de Sociaal Zandvoet, we hebben misschien zelfs wel in 2007 een verkeerd besluit genomen. Ja, ja maar wat moet je nou als je zoon of dochter ook een auto heeft? Ja, ja en je hebt je bedrijf daar. Die moet je, je daar een 150 euro per maand gaan ja. betalen. Ja. Een vergunning. Dat is, terwijl, dat is die rechtsongelijkheid eigenlijk. Terwijl iemand die twee straten verderop, of zoals ze zeggen, boven de ABN Amro uh, woont, die kun, kan wel zo'n ja. uh, vergunning ja. krijgen. Ja. Heel raar. Ik vraag me af of, of, uh, of daar uh, er iets aan te doen valt. Ik, ik, ik denk het niet, want de besluit is, dat staat, dat staat vast. Ja, maar het blijft vast. En, en, en dat vind ik eigenlijk toch wel eigenlijk het belangrijkste punt. Nu moeten de bewoners van de nieuwbouw in de LDC. Moeten ...opdraaien voor de exportatie... ...van de parkeergarage. Gedeeltelijk. Nou ja, gedeeltelijk. Maar ja. zij moeten zorgen dat die ja. vol komt. Ja, en wat dan... Kijk, wethouder Sandberg die zegt... ...ja, dat is het appartementsrecht. Met andere woorden, je bent verplicht... Om nou ja. Die uh, parkeerplaats uh, voor 100 euro per maand uh, ja. te nou, dat, betalen. gebruik dus een tweede. Dat wist iedereen van tevoren, want ik ja, heb dat, al een dat, half jaar ja. geleden van de site. Uh, toen ja. aangekondigd wordt dat de woning kwam. Ja. heb ik inderdaad gedownload. En daar stond heel duidelijk in dat je 100 euro moest ja. betalen per maand. voor of je, een parkeerplaats. Of je Verplicht. Het... Ja. Oh. Dat... Stel je hebt geen, geen auto. Wat dan? Ja, moet je het toch? Ja, toch, hè? Ja, nee, dat, is een, dat, dat zit erin. Je kan het doen, je ja. kan het laten. Uh, het, uh, ja Ik denk dat het laatste woord er überhaupt nog niet over gesproken is. We, we weten bijvoorbeeld dat die, die besluitvorming rondom de Boulevard in de vorige periode, de raadsperiode... die is direct teruggedraaid in de nieuwe periode. Ja. Dat uh. kan dus blijkbaar. Ja, misschien dat dat uh, alsnog gebeurt. Nou oh ja, weet je... Uh, we zullen het wel afwachten. Ik denk dat het amendement het niet gehaald als ik heel snel mee Nee, dat denk tel. ik ook niet. Nee. OPZ, CDA, VVD, Partij van de Arbeid ja, ja. zijn voor. Nou, die Partij van de Arbeid hebben we nog niet gehoord, maar die zal ongetwijfeld voorst niet, ja. niet voorstemmen. Ja, dus het amendement haalt het niet. Nee, ik denk terwijl het, het op zich best wel een sympathiek. kern van redelijkheid is. Gewoon heel sympathiek. Gewoon oh, heel redelijk ja, zelfs. Ja, ja. Is. Er zou eigenlijk toch een oplossing gevonden moeten worden. We gaan het uh, volgende zo, Martijn, denk ik, Don. Ja. Ik ben benieuwd waar de Fries mee gaat komen. Hij heeft nog geen woord gezegd. Nee. Nou ja, hij zal dan straks... Ik denk dat hij het gaat ondersteunen. Maar dat is... Ja, dat denk, denk ik eigenlijk ook. Zo maar goed, de, de, ik denk niet dat er een meerderheid voor is. Ik denk helaas. dat we nog uh, twee, drie minuten muziek uh, kunnen hebben, Pascal. denk het wel. Beetje kerstmuziek. Beetje ja, kerst. Zou leuk zijn. According uh. to the radio, warmer weather's in the way. Chances are, we won't be getting snow.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 De Meneer De Vries, u heeft een schorsing gevraagd ten aanzien van het onderdeel op mijn voorstel om de twee technische aanpassingen in mandaat aan de griffier te geven. Ik geef u het woord. Uh, wij kunnen akkoord gaan met uw voorstel, voorzitter. voorzitter. Iedereen overigens ook akkoord. Dan worden die twee aspecten in mandaat aan de griffier meebesloten straks. Dat brengt mij aan het abonnement dat is ingediend door gemeente Belangen-Zandvoort. U wilt het in stemming brengen, mevrouw Van der Veld. Ja, Dan brengen we dat in stemming. Het is besproken. U kent het standpunt van alle kanten. Ik doe het bij handopsteken. Wie is voor het amendement aanpassen parkeerbepalingen Louis Davids? Voor zijn de fracties van Sociaal Groen, GroenLinks en Gemeente Belangens Antwoord. En mevrouw Van der Veld wenst ja. een stemverklaring. Ja, ik wilde daar aan toevoegen dat dit amendement puur... ...voortkomt uit het feit dat er gekozen is voor één beleid door heel Zandvoort. Gelijke monniken, oh gelijke kappen. En daar wordt van Dank afgeweken. Meneer paap. Korte de stemverklaring. Dank u meneer. Ik uh, zeg alleen maar dat het uh, anders rechtsongelijkheid uh, gaat bieden tegenover andere wijken. Dank u wel. Dank u wel. Uh, meneer De Vries, u stemt niet voor, hè? Uh, ik stem niet voor, nee. nee en dan mag u uh, uw stemverklaring afgeven als u... Straks in de volgende ronde stem. Want ik ga nu vragen wie is tegen het oh, okay. abonnement. Oké, okay. okay. dank u wel. Bij hand opsteken graag. Dat zijn de fracties van de VVD, de Partij van de Arbeid, het CDA en Oudere Partij Zandvoort, zoveel aanwezig. En D66, meneer De Vries, stemverklaring. Uh, ja meneer de voorzitter, uh, eigenlijk uh, zijn we het wel eens met de vorige twee stemverklaringen. Wij vinden ook in ons verkiezingsprogramma staat ook dat wij vinden dat uh, in Zandvoort wat betreft het parkeren voor iedereen hetzelfde uh, regime zou moeten gelden. Dat blijkt uit deze uh, parkeerverordening niet, maar uh, het amendement gaat wat ons betreft daarin niet ver genoeg en vandaar dat we tegen het amendement zijn. Dank u wel. Dan breng ik in stemming, wederom bij handopsteken. De parkeerverordening en parkeerbelastingverordening 2011. Wie is voor deze verordening en belastingverordening? Bij hand opsteken. Voor zijn de fracties van de VVD, de ouderpartij Zandvoort voor zover aanwezig, het CDA, de Partij van de Arbeid. Wie is tegen deze parkeerverordening? Tegen zijn de fracties van gemeentebelangen Zandvoort, GroenLinks, D66 en Sociaal Zandvoort. En daarmee is het voorstel aangenomen. Dat brengt mij op agenda punt Zijn zijnde de evaluatie van de gemeente Belasting in en zuid U heeft daar in een aantal fasen over kunnen spreken. En het enige discussiepunt wat uit de commissie nog naar voren is gekomen, is het moment van evalueren. Maar wellicht zijn er algemene opmerkingen nog te maken. Ik wil u niet het gras wegmaaien, maar anders concentreren we ons daarop. Wie wil in de eerste termijn daarover het woord? Ik noteer meneer Bawits, meneer Bouwberg-Wilson, mevrouw Verheij, meneer Demmers, meneer De Rode. Dat is het in eerste termijn. Dan begin ik bij meneer Bouwberg-Wilson. Dank u voorzitter. Ik, uh, ik wil even terugkomen op hetgeen wat in de uh, commissie door ons naar voren is gebracht. We hebben toen naar aanleiding van de... Uh, uh, ...nota van Oud-Equipe... ...hebben wij ten aanzien van de constateringen... ...een opzomming gemaakt... ...omdat wij van mening waren... ...dat wij die niet helemaal terug kunnen, konden vinden... Uh, ...in de... Uh, ...in de vertaling van de oplossingen. We hebben daar een aantal... Uh, ...vraagpunten voor geformuleerd... ...en dat voerde... ...tijdens de commissie gewoon te ver... ...om daar op in te gaan... Um, op voorstel van de wethouder hebben we dat in een gesprek met hem besproken. En de algemene conclusie is, want ook nu zal het wat ver om op al die punten in te gaan... ...dat uh, wij de indruk hebben gekregen dat er uh, inderdaad op veel punten acties wordt ondernomen. Dat er veel punten intussen uh, opgehelderd zijn. Dat met name ook de positie van uh, de gemeente Bloemendaal waar het betreft het leidinggeven aan de GBKZ uh, is, uh, is, uh, is ingevuld... Uh, natuurlijk zijn er nog uh, zaken die uh, uh, in, de toekomst moeten, uh, in de toekomst moeten blijken dat dat ook goed, uh, goed wordt vertaald. En met name waar het gaat de verkleining van de aantal databases waarmee de gemeenten werken. En in dat verband lijkt, lijkt het ons nuttig uh, dat daar uh, een indicatie komt van uh, de voordelen... Ten aanzien van de investeringen. Want het, natuurlijk moet er het een en ander gebeuren om die uh, databases in elkaar te kunnen schuiven. Maar dan zou het ook goed zijn als er een indicatie komt van hetgeen wat dat oplevert. Want dat is namelijk hetgeen wat we bedoelen. Dat er namelijk gewoon minder werk uh, mee samenhangt en dus minder kosten. Um, nou, met, die, uh, met die kanttekening uh, zijn wij, uh, uh, gaan, stemmen wij in met uh, hetgeen voor ligt. Ten aanzien van de evaluatie van de GBKZ. Termijn. En uh, meneer Babber-Wilson, er zijn vast een aantal collega's van u nieuwsgierig naar uw visie ten aanzien van de termijn van evalueren. Ja, dat het dat... Ja. mijn buurman ook net in. Dat vergeet ik inderdaad nu uh, aan de orde te meneer stellen. Meneer Simon, sorry dat ik u voor ben. Nou, het is inderdaad zo um, dat uh, misschien moeten we een onderscheid maken in de wijze waarop je evalueert. Kijk, nu is dat gedaan door, een, door, derde, uh, uh, hey, door derden en wellicht kunnen wij gewoon tussentijds uh, uh, toezien op hetgeen wat er uh, voor ligt door middel van een nadere uh, MARAP of BERAP, hoe we dat verder noemen willen, waarbij in feite wellicht die termijn wat kan worden uh, verlengd. Uh, uh, ...maar ik, ik hoor graag de visie erop van, van de wethouder ook, uh, wat zijn mening daarover is. Uh, wij hebben in de, in, de, in de commissie hebben wij voorgesteld een periode van twee jaar, er waren andere die waren er korter, er zijn er ook andere van drie jaar. In ieder geval lijkt het ons nodig dat we voor wat betreft die punten die nog opgelost moeten worden, in tussentijds gewoon op de hoogte zijn van de, de vordering en de consequenties. En uh, wellicht dat wij elkaar uh, ook hier andere commissieleden kunnen vinden, als wij ook hun visie op uh, die uh, termijn uh, kunnen vernemen. Maar dat is de, de, de trend waarin wij denken. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer bauer wilson En u uh, wilt geen operationeel jaarverslag, begrijp ik? Dat bewaren wij voor een andere uh, club, uh, voorzitter, meneer Beluis. Ja, op het laatste intaken en hebben wij ook nog even nagedacht, ja, het evolueren, wij, wij wilden eerder evolueren, twee jaar, anderhalf jaar, maar oké, okay, de heer Bouwberg wil dat, denk ik, goed, het, het gaat ons natuurlijk helemaal niet dat we weer inderdaad een bureau willen hebben die evolueert, wij willen gewoon op de hoogte worden gehouden, middels het jaarverslag, gewoon dat we goed inzicht hebben hoe het nou wel en niet loopt, en de verbeterpunten die zijn ingezet, nou, die willen we blijven volgen. En er zijn een aantal belangrijke dingen die nog moeten gebeuren... waar ook eventueel investeringen tegenover komen te staan. Nou, als de wethouder daar met op tijdig met voorstellen komt... en ons meeneemt in het proces, hoe dat zich beter gaat... verlopen. Middels een voortransrapportage, een jaarverslag... vind ik dat ook prima, want ik zit echt niet te wachten... om weer zo'n bureau in te huren, want wat blijkt gewoon achteraf met het bureau. Dat bureau is aan de gang gegaan, dat heeft geld gekost... En vervolgens zegt de wethouder, ja, maar we waren al aan het, aan het verbeteren. Want volgens mij is dat, dat hele onderzoek dan denk ik voor niks geweest. Dus, dus, dus dan kunnen we het net zo goed zelf doen. Dus als we die toezegging van de wethouder kunnen krijgen, Meneer middels dat we een jaar. Stammers, korte interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, aan de heer Bluis en, en de heer Barbara Wilson geven aan dat ze. Ja, eigenlijk niet op een evaluatie zitten te wachten van, van, uh, van een bureau um, en maar tussentijds uh, goed op de hoogte gehouden willen worden. Met dat laatste ben ik het helemaal eens overigens. Alleen uh, hoor ik de heer Bluis net zeggen dat, uh, ja goed, waarom zou je dat eigenlijk doen? Uh, weer zo'n duur bureau, hè, want uh, er bleek dat we, uh, we, we toch al bezig waren op de... Uh, op de achtergrond om allerlei dingen al te verbeteren. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze praten nu over een, een rapportage van een bureau. Uh, dat is met een rapportage gekomen in juli van dit jaar al. Uh, dus dus, dus uh, ook, ook die tijd moet je meenemen in, uh, in de verbeteringen die, die uh, al gaande zijn of, of waar, ja, zijn, a, aan de hand van de, de conclusies en aanbevelingen die het bureau in die tijd al gegeven heeft. En ik vind het, ik, het, het lijkt me een, een slecht, slecht plan om uh, niet, niet officieel een evaluatie uh, te doen, overigens. Uh, na, uh, nou in dit geval, drie jaar zoals wij. Uh. Meneer Bluis. Was het een interruptie? Ja, de, mijn vraag is eigenlijk: ja. bent u het daarmee eens? Ja, heel goed. Ik liet me even meeslepen. Het had ik ja. u geholpen, meneer Stammers. Ja. Ja. Ja. Meneer Stammes en ik zie meneer Bluis, ja knikken. Ik maak Klopt mijn dan? verhaal even ja. af. Nee, maar ik, ik, ik, ik meen, meen serieus dat uh, toen die evaluatie op tafel lag, toen, kwam, toen, toen hadden wij allemaal vragen. GBC, OPZ, CDA. En daar mochten we toen niet over praten, want dat zouden we later doen. En ondertussen toen kwam die, die, die meneer kwam en, en de wethouder. Ja, maar we zijn al met dit bezig en dat bezig. En ik denk, nou ja. Dan, dan met andere woorden, voor mij hoeft zo'n evaluatie niet. We, we, in feite zeggen we niet dat we ermee stoppen. Dus het is volgens mij nu gewoon in het proces. Moet het goed gemanaged worden en door de raad gecontroleerd. En als er extra investeringen nodig zijn, komt denk ik het college naar ons toe. Met de, met de, de rapportages en eventueel de verzoeken tot extra investeren. Dank u wel meneer Bluis. Mevrouw Verrij. Ja, dank u voorzitter. Uh, de fractie van de VVD kan zich wat dat betreft aansluiten... bij de fracties van OPZ en het CDA. Als het gaat om de, in, de informatie eigenlijk die we willen hebben. Maar we hebben eigenlijk een vraag um, over de afstemming met de andere gemeentes. Het college heeft uh, nu het voorstel gedaan uh, om na drie jaar te evalueren. In plaats van de eerder genoemde vijf jaar. En uh, daarbij vroegen we ons dus af of dat wel of niet is afgestemd met andere gemeentes en ik denk ook het besluit over het wel of niet um, laten uitvoeren van een evaluatie überhaupt dat dat ook iets is wat, wat we eigenlijk gezamenlijk met die andere gemeentes uh, zouden moeten beslissen en ik denk niet dat het handig zou zijn als Zandvoort, zeg maar de, de vreemde eend uh, in de bijt uh, zou zijn en uh, ik zou graag een reactie van de portefeuille houden willen daarop, dank u dat was het in eerste termijn Dank u wel, mevrouw Vrij. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, over het geheel genomen uh, gelezen hebben de de reportage die hier beneden ligt, daarin zagen. We gaan inderdaad de zaken een stuk beter over de gehele linie. Alleen, uh, er zijn uh, het enige wat... Uh, Waar wij vragen bij hebben is het verdelen van de overheid. Een beetje aansluitend op uh, wat uh, de vorige spreeks gezet. Want dat zou nog bekeken worden. Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Um, ja, en wij blijven er toch bij. Uh, eerst was het uh, de commissie die heeft in meerderheid uh, gemeend om uh, na twee jaar te gaan evalueren. Nu zeggen ze van, waar heb je dat nou voor nodig? Want we kunnen tussendoor toch wel een beetje kijken. En dan komt opeens een duurbureau om de hoek kijken. Dat hoeft helemaal niet een uh, duurbureau te zijn. Dus inderdaad zo. Maar we kunnen wel een beslismoment inbouwen. Ja. Dus ik stel voor, wij zijn van mening om uh, over een jaar... ...precies te kijken, analoog naar de mening van uh, meneer Bouwberg-Wilson... ...wat heeft het ons opgeleverd en dan ook gelijk de beslissing te nemen of we ermee doorgaan of niet. Dus die evaluatietermijn officieel is dan ook over twee jaar. En daar blijven wij bij, want dat was ook de mening. En wij voegen er nog aan toe uh, de mening van Bouwberg-Wilson... ...om te zeggen van we willen na een jaar weten wat er eigenlijk op vooruit zijn gegaan. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Babits. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, GroenLinks deelt de mening van uh, meneer Demmers van het GBZ. Uh, het laatste wat hij uh, genoemd heeft. Uh, daarnaast hadden wij in de afgelopen periode, of tenminste uh, kort geleden, uh, een vraag gesteld aan de, aan, aan de wethouder. Uh, maar die is natuurlijk niet uh, uh, publiek gemaakt, laat ik zo zeggen, bij iedereen bekend uh, van de inwoners. Zal het zal nooit lukken. Maar uh, op deze manier willen we er toch even, even bekendmaken wat we nou eigenlijk uh, gevraagd hebben... Uh, aan de wethouder en daarbij willen we wel opmerking dat, dat we opmerken dat we heel erg blij waren met de, de, de snelheid uh, van, van de wethouder hoe, die, uh, hoe, snel, hij dat, uh, hoe hij snel hij de antwoorden op, uh, op de vragen had. Dat was echt uh, geweldig. Um, wij hebben de volgende vraag gesteld, ik zal het kort samenvatten. samenvatten. Um, voor menige zin is het betalen van gemeentebelastingen in de huidige crisistijd een zware last. En GroenLinks kan zich voorstellen dat vele zandwoorders niet melden dat zij moeite hebben met betalen. En, en toch kunnen wij het leven, denken wij, van onze dorpsgenoten iets gemakkelijker maken middels een langere maandelijkse betalingsregeling van tien maanden. Zoals wel vaker gebruikelijk in Nederland en bij meerdere gemeenten. Um, maar. Uit het antwoord van de, van de wethouder hebben wij ook begrepen dat Zandvoort daar niet eenzijdig toe kan beslissen. Want dan zouden ze eigenlijk uit die, uit die, uit die regeling moeten, moeten stappen en hun, hun zijn eigen voorwaarden moeten scheppen. Nou, dat gaat niet. Maar uh, voor een motie vinden wij het eigenlijk nog, uh, nog te vroeg. Uh, uh, met betrekking tot het uh, punt. Maar we zouden het wel graag willen bespreken bij de voorjaarsnota... hoe je nou hiermee om kan gaan... zodat je het leven van sommige mensen toch iets makkelijker kan maken. Het scheelt gewoon of je het in zeven of in tien termijnen kan betalen. Voor sommige mensen scheelt het heel veel. Uh, dus zouden we eigenlijk de volgende vraag willen stellen nu... Uh, in de eerste termijn aan de wethouder. En dat is, zou de wethouder... aan alle samenwerkende gemeenten binnen de regeling... Uh, willen voorstellen om vanaf 2012 een betalingsregeling in te stellen van tien maanden. Dus, uh, dus niet alleen voor Zandvoort, maar voor de hele regio. Dus voor alle samenwerkende gemeenten. Want zo helpen we niet alleen onze eigen inwoners, maar ook uh, zeg maar de inwoners in onze buurgemeenten. En tegelijk, tegelijkertijd uh, um, voorkomen we dan ook dat we eenzijdig een beslissing moeten nemen. Uh, en dat is de, de vraag. Dank u wel. Voorzitter. Dank u wel, meneer Bavits. Volgens mij zijn we rond. Wethouder tonen hoeft aan een reactie. Jawel, voorzitter. Dank u wel. Um, nee, niet om bij het laatste te beginnen, meneer Paap. De, ik denk dat dat in feite de discussie een beetje toespitst op uh, evaluatie en zo ja, professioneel, ja dan nee. En, uh, en, en wat andere zaken daarbij. Ik heb in de commissievergadering uh, twee dingen erover gezegd. Eén, Vanuit uh, de GBKZ was gemeld dat er bij de beide anderen vragen op, uh, een antwoord op de vraag van mevrouw Vrij. Dat in Heemsted en Bloemendaal al besloten is evaluatietermijnen op drie jaar te stellen. En uh, dat vanuit de, van de kant van uh, het afdelingshoofd GBKZ ook uh, de opmerking kwam. 2011 hebben we nodig om met voorstellen te komen. Uh, onder andere om uh, van vier naar één databank te gaan. En daar zitten natuurlijk ook financiële voorstellen aan vast. Ik zal zo meteen daar uh, zijdelings nog kort even op ingaan. Um, en uh, dan heb je 2012 als uh, implementatiejaar. En dan heb je 2013, dan moet zich dat zetten en settelen En dat zou betekenen dus dat je na drie jaar dan evolueert. Daarnaast heb ik in een commissievergadering gezegd... Daarom heb ik gezegd van, laten we nou afspreken drie jaar. Daarnaast heb ik in een commissievergadering ook gezegd... Uiteraard krijgt u continu voortgangsrapportages. En... Uh, en dat zijn, dat zijn uh, gewoon zaken van, nou, we, hebben nu, we staan nu hier, er komt een voorstel, hè, want er moet geld gevraagd worden uh, om te komen naar één, onder andere om te komen naar één databank, maar zijn er meer, voor meer dingen zijn er middelen nodig. En, uh, en dat zijn telkens dan eindmomenten uh, die ook met de voortgang te maken hebben. En vervolgens moet er dan duidelijk worden, en wat gebeurt dan wanneer en hoe wordt dat dan gerapporteerd? We hebben een bedrijfsplan en daarnaast hebben we eh, twee eh, managementrapportages. Eigenlijk drie, maar de derde managementrapportage is tegelijkertijd eh, de jaarrekening. Dus eh, dat zijn sowieso al vier eikmomenten plus de voortgangsrapportages die ik u heb toegezegd in de komende periode. En daarom denk ik dat het verstandig en handig is om gelijk aan de twee andere gemeenten te kiezen voor een evaluatie na drie jaar. En ik denk wel extern... Uh, ...om, om simpele reden... ...als je jezelf moet gaan zitten evalueren... ...is naar mijn idee... ...niet de meest handige wijze... ...van, uh, van kijken naar wat je allemaal gedaan hebt. Laat, uh, la, uh, ik denk dat het goed is... ...dat een, een derde partij... Uh, ...gewoon met een, met een hele open... Uh, ...afstandelijke blik kijkt naar... ...van wat hebben we nou allemaal gedaan... ...in die periode. Ik vind het een, uh, ik vind het een, een zinvolle... Uh, ...vorm van de zaken evalueren. En natuurlijk... Uh, kan je tijdens een evaluatie uh, uh, dingen tegenkomen die van hé, hey, dat ga ik meteen even in gang zetten? En dat is dan ook gebeurd.